Oh. Yeah. Shaitan Bismillah Rahman Alameen, Ik ben blij dat er een ontmoeting is georganiseerd. ...die in het teken staat van het huwelijk. Want het huwelijk is een zaak die in het gunstigste geval elke moslim aangaat. Of waar elke moslim op een goed moment in zijn leven mee te maken gaat krijgen. En het is een zaak waarin zowel de vrouw als de man onderlegd moeten zijn. Want zij spelen hier natuurlijk, zoals jullie weten, beide een belangrijke rol in. En het is mijn taak, of die taak is mij toebedeeld... ...om te spreken over de uitdagingen van het huwelijk... ...of de obstakels die op het pad naar het huwelijk te vinden zijn. En natuurlijk ben ik niet in staat om al die obstakels... ...te benoemen in uh, het komende half uur. Maar ik heb er enkele uitgekozen ...en de rest kun je er zelf ook wel bij verzinnen. Maar laten we eerst beginnen met het benoemen... ...van de positie van het huwelijk binnen de islam. Want in tegenstelling tot... De wijze waarop de niet-moslims vandaag met het huwelijk omgaan, uh, ja, het, het, het heeft geen religieuze status bij hen en het wordt louter in een soort van sprookjesachtige beleving ervaren. In tegenstelling tot hen is het huwelijk voor de moslim een zaak van de islam. Door het huwelijk aan te gaan als moslim zijnde, geef je bijvoorbeeld gehoor aan de oproep van de profeet sallallahu alaihi wasallam. ...die ons ertoe heeft aangespoord om het huwelijk aan te gaan. En je treedt daarmee ook in de voetstappen van alle profeten... ...en je beschermt je kuisheid en je geeft op een verantwoorde manier gehoor... ...aan je psychologische en biologische behoeftes. En je neemt daarmee ook jouw verantwoordelijkheid ten aanzien van de voortplanting van de mens... ...en je creëert daarmee ook een stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Dus het huwelijk is een zaak van islam. Het wordt met islamitische intenties gedaan. En wanneer men zo'n huwelijk aangaat... ...dan is het niet alleen om zijn persoonlijke behoeften te bevredigen... ...zij het biologische of psychologische behoeften... ...maar ook en voornamelijk omdat hij een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de rest van de mensheid... Als iedereen zou stoppen met trouwen, dan zou, het niet lang meer, dan zou de mensheid niet lang meer kunnen overleven. En als iedereen zijn behoeftes op andere manier gaat bevredigen... dan zijn er straks ook geen stabiele omgevingen meer voor kinderen om op te groeien. Dus dat zijn allemaal verantwoordelijkheden die neem jij op het moment dat jij het huwelijk aangaat. Dus het is een zaak van de islam. En enkele bewijzen die de religieuze status van het huwelijk bevestigen... Bijvoorbeeld iedereen kent de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa zegt... De, yani, de profeet sallallahu alayhi wasallam doet hier eigenlijk een oproep aan de jongeren. En hij zegt tegen hen, o jongeren wie van jullie in staat is om een gezin te onderhouden? Laat hem trouwen, trouw dan. Dus wanneer men aan, dat, aan die eis voldaan heeft... dat hij in staat is om een hoeder te zijn over zijn gezin... dan moet hij die verantwoordelijkheid nemen en trouwen. En hij zegt er ook bij, de profeet sallallahu alaihi wa zegt er ook bij... want dat zal helpen de blik neer te werpen... en het is ook reiner voor de kuisheid. Dus je zal daarmee ook je kuisheid bewaren. En hij, de profeet sallallahu alaihi wa realiseert zich natuurlijk ook... dat er mensen zijn die niet in staat zijn... Uh, tijdelijk niet in staat zijn om een gezin te onderhouden Mensen die misschien nog te jong zijn of niet genoeg financiële middelen hebben En ook die laat hij niet ongeadviseerd En hij zegt tegen hen En wie niet in staat is om te trouwen Laat hem dan vasten Want dat zal, dat zal hem helpen om zijn lusten in bedwang te houden okay. wat, Allah, wat de professor ook zegt is dat Allah azza Hulp belooft aan degene die trouwt Degene die de stap zet om te gaan trouwen Allah azzawajal heeft hem hulp beloofd. In een hadith waarin de profeet sallallahu zegt dat Allah hulp belooft aan drie mensen. Eén, de strijder op het pad van Allah. Twee, de moukatib. De slaaf die, zichzelf, die een contract aangaat met zijn meester om zichzelf vrij te kopen. Ook deze heeft recht op de hulp van Allah. En drie, de persoon die trouwt om zijn kuisheid te bewaren. Dus daar waar wij al ons altijd zorgen maken... en denken dat wij altijd alles zelf tot stand moeten brengen... en dat wij alle voorbereidingen voor het huwelijk... zij het financieel of, of wat het voor voorbereidingen ook mogen zijn... daar waar wij denken dat wij dat allemaal tot stand moeten brengen... zegt de professor sallallahu sallam tegen ons... dat Allah ons die hulp belooft. Hij zal ons bijstaan op het moment dat wij die oprechte intentie nemen... om dat huwelijk, om willen van hem, aan te gaan. En... Met het huwelijk doe je ook iets anders. Namelijk, je gaat in een traditie staan die zo oud is als de mensheid. En de enige reden dat wij hier kunnen zijn vandaag is omdat de vroegere deze, yani, deze traditie hebben, in ere hebben gehouden. En wat je er ook mee doet is je treedt daarmee in een sunnah die de reinste der mensen op aarde hebben gebezigd. Namelijk de profeet. Allah azawajal zegt... En wij hebben voor jou profeten gestuurd en wij schonken hen echtgenotes en nageslacht. En dus dit is iets waarmee wij ook in de traditie staan van profeten. Dit is iets wat profeten ook uh, bewust hebben gedaan. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ik noem al deze bewijzen om de religieuze status van het huwelijk ja, te benoemen. Zodat we niet gaan denken dat het huwelijk een zaak is die wij alleen maar aangaan omdat wij op een goed moment in ons leven moeilijk kunnen omgaan met onze behoeftes. Of omdat de druk van buitenaf op ons uitgeoefend wordt op het moment dat we een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Dat we dan te horen krijgen van onze omgeving en het wordt nu toch wel tijd om te trouwen. Dat is niet de reden waarom je moet trouwen. De reden zijn deze zaken die de profeet, sallallahu alayhi wa hier opnoemt. Hij zegt, hij draagt ons op om te trouwen, zodat wij kunnen werken aan nageslacht en de umma in getalen kunnen laten vermeden. De profeet sallallahu alaihi zegt. Trouw, want ik zal laten zien dat jullie uit een groter aantal bestaan dan andere naties op de dag des Ordes. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yani, ontleent uh, uh, zijn trots ook aan de grote getalen van de umma. En de umma kan alleen maar in getallen vermeerderen als ik en jij bereid zijn om het huwelijk aan te gaan en daaruit nageslacht te produceren die wij kunnen toeschrijven aan deze umma. Zowel de bedoeling natuurlijk dat je dat nageslacht ook dusdanig opvoedt dat ze onderdeel zijn van de umma en niet dat ze uiteindelijk onderdeel worden van een andere umma. Maar het is wel een van de intenties die ook ten grondslag moet liggen aan het huwelijk dat wij daarmee onze, onze umma, de umma van de Profeet ﷺ Vermeerderen, zodat hij op de dag des oordeels ook trots op ons kan zijn. En ook heeft hij gezegd, sallallahu alaihi wa sallam, wanneer Allah iemand vanuit zijn voorzieningen een vrome vrouw schenkt... dan heeft hij hem daarmee geholpen om wat te doen? Om de helft van zijn geloof te vervolmaken. Dus kijk hoe hier het huwelijk met een vrome vrouw wil te verstaan... maar dat is natuurlijk ook waar een vrome broeder naar nou op zoek moet gaan... Maar kijk hoe het hier wordt gepresenteerd als de vervolmaking van de helft van jouw religie. En dus op het moment dat je trouwt, dan vervolmaak je daarmee de helft van jouw religie. Je doet niet zomaar uh, een daad die, uh, die zeg maar, voortkomt uit traditie of wat dan ook. Nee, het is ook een vervolmaking van jouw religie. En de profet zegt, de andere, Jani, wanneer je dat hebt gedaan, wees dan vroom en heb Gods vrees, En dat is de andere helft van jouw religie. Dus zo wordt het huwelijk, waarin vroomheid overheerst, verheven tot een van de zaken die het verblijf in deze dunya aangenaam maakt. En trouwens, de profeet sallallahu alaihi zegt ook dat over deze dunya, hij zegt het is een tijdelijke verblijfplaats en de beste genieting van deze tijdelijke verblijfplaats is een vrome vrouw. Nogmaals, wordt hier het trouwen met een vrome vrouw gekoppeld aan, aan de, aan de aan het aangenaam zijn van het verblijf in deze dunya. Dus dan weet je ook waarom jij moet trouwen. Omdat dat ook het verblijf in deze dunya aangenaam zou moeten maken. Ik weet dat het af en toe ook anders is... maar dat is de doelstelling. Dus een huwelijk waarin vroomheid overheerst... wordt hier met deze ahadith verheven... tot een van de zaken die het verblijf in de dunya aangenaam maakt. En dat aangename verblijf is niet omdat de vrouw aantrekkelijk is of omdat ze een keukenprinses is... maar dat is omdat er in haar vroomheid zit. En overigens, voordat je eisen gaat stellen aan de vrouw... het is natuurlijk wel van belang dat die vroomheid ook in jou zit... voordat je het opzoek, uh, gaat zoeken in iemand anders. Hè? Dus uh, het wordt heel moeilijk vandaag om balans te houden tussen man en vrouw. Dus vergeef me bij voorbaat als ik de ene meer recht aandoe en de andere onrecht aandoe. Maar in ieder geval als het gaat om vroomheid zoeken in mensen... dan is de eerste vereiste dat die vroomheid ook bij jou aanwezig is... want anders kun je het natuurlijk niet eisen van anderen. Okay. Dus daarom zien wij hoe het huwelijk onlosmakelijk verbonden is met de islam... zozeer dat het een, namelijk het huwelijk... moet leiden tot een vermeerdering van het andere, namelijk de islam. En niet alleen dat. Niet alleen het huwelijk als, als, als geheel. Maar zelfs specifieke onderdelen van het huwelijk... die bijvoorbeeld louter om genotsdoeleinden worden gebezigd... zoals bijvoorbeeld het hebben van gemeenschap... zelfs die zaken worden gekoppeld aan de islam. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, zegt dat wanneer iemand... gemeenschap heeft met zijn vrouw... dat die daarvoor beloond wordt. En dus de sahaba die waren versteld en zeiden tegen de profeet sallallahu alaihi wa sallam... maar yani, wij verrichten een daad... waarvan wij genieten en krijgen we ook nog hasanat... En toen zei de Prophet S.A.S.A.M. natuurlijk. Want als jij die behoefte zou bevredigen in haram, zou je dan niet daarvoor bestraft worden? En de Sahaba zeiden na. En dus zei de Prophet S.A.S.A.M. en zo is het ook wanneer jij die behoefte bevredigt in halal. Dan word je daarvoor beloond. Dus kijk hier hoe niet alleen het huwelijk in het algemeen aangeraden wordt en een zaak van islam is, maar zelf de specifieke onderdelen van, van het huwelijk worden benoemd in onze dienen. en worden beloond in onze. ...in onze religie. En zo zijn er talloze overleveringen... Die ik, ...die ik natuurlijk niet allemaal ga benoemen... ...waarin de religieuze status van het huwelijk... ...en de interactie van de partners... Uh, ...wordt bevestigd. Zo zegt bijvoorbeeld, ik weet nou nog eentje dan... ...de beste onder jullie... ...is degene die het beste is voor zijn gezin... ...en ik ben de beste voor mijn gezin. Dus... Uh, ...nu wordt ja, de interactie tussen man en vrouw... ...het goed zijn voor het gezin... ...tot een eigenschap verheven die een teken is van vroomheid. En de, als dat ons iets zegt, dan zegt dat ons iets over de status van het huwelijk. En over het islamitisch karakter van het huwelijk. En bijvoorbeeld als het gaat om het uitgeven van... Van, uh, van liefdadigheid. De profeet sallallahu werd gevraagd... over welke liefdadigheid het best is. Iemand die geeft... ja yani, visse bilillah voor de jihad... iemand die geeft voor een arm, et cetera, et cetera. En de profeet sallallahu zei... de dinar die uitgegeven wordt... voor jouw gezin, omwille van jouw gezin... om jouw gezin te, yani, te onderhouden... wat sowieso al een verplichting is als man zijnde... ...maar dat is de beste sadaq... ...zegt de professor Salah ...om ons aan te moedigen en ons in te laten zien... ...dat dat huwelijk een zaak van islam is... ...en dat dat huwelijk een zaak is... ...waar wij voor moeten, eh, ons optimaal voor moeten inzetten... ...om het aan te gaan. Wat we hieruit kunnen begrijpen... ...is dus dat het huwelijk een islamitische aangelegenheid is... ...die aangegaan moet worden met islamitische doelstelling... ...en waarvoor men dus ook beloning zal verkrijgen... En dus moet het ook noodzakelijkerwijs, ja, om die beloning te verkrijgen... ...moet het ook noodzakelijkerwijs in lijn liggen met de islamitische richtlijnen die daarvoor zijn uitgeschreven. Je kunt niet een islamitisch doel behalen, ja, het huwelijk, door een niet-islamitisch pad te bewandelen. Dat, dat, dat, dat, dat gaat niet. Ja, Doelheilig te middelen, dat bestaat niet bij ons. Dus iemand die zegt, van ik wil een beroven om een moskee te bouwen... ...tegen hem zeggen we, spoort niet. Het middel in de islam moet ook islamitisch zijn... om tot een islamitisch doel te kunnen komen. Dat is over de status van het huwelijk. Nu we hebben vastgesteld dat het huwelijk een islamitische zaak is... die elke moslim moet aangaan, het liefst zo vroeg mogelijk in zijn leven... laten we kijken naar enkele obstakels die, het pad naar het huwelijk, die op het pad naar het huwelijk liggen... en waardoor jongeren niet of niet vroeg genoeg in dat huwelijksbootje... ...stappen met alle negatieve gevolgen van dien en voor de dien. Een van de obstakels die op dat pad naar het huwelijk ligt... ...en een van de obstakels die optreedt ver voordat men... ...überhaupt de leeftijd voor het huwelijk heeft bereikt... ...is dat het concept van liefde dat bestaat bij de moslimjongeren van vandaag... Dat concept van liefde, de verwachtingen die iemand heeft ten aanzien van dat concept van liefde, dat concept. En het is natuurlijk ja, normaal dat je verwachtingen hebt van iets wat jij niet kent. Als jij nooit getrouwd bent, dan is het heel normaal en logisch dat jij verwachtingen hebt van het huwelijk. Maar het probleem is dat die verwachtingen gebaseerd zijn op een vertekende werkelijkheid... Die verwachtingen die moslimjongeren dragen... ...representeren niet de werkelijkheid zoals hij is. Ze zijn gebaseerd op leugenachtige voorstellingen van de werkelijkheid. Of sprookjesachtige voorstellingen die ontspringen aan je, aan, je, aan, je, aan je wilde fantasie. Dat is het probleem. En die verwachtingen die men heeft zijn dus gemanipuleerd. Hoe zijn die gemanipuleerd? Het zijn... Nu goed luisteren wat ik ga zeggen... Vooral degenen die niet getrouwd zijn. Het zij door voorhuwelijkse ervaringen met het andere geslacht. Het zij door wat ik dan noem de virtuele liefde. Dus die, dat concept van liefde wordt gemanipuleerd door twee zaken. Aan de ene kant de mogelijke. Ik zeg niet dat dat geldt voor iedereen. Maar de mogelijke voorhuwelijkse ervaringen die men heeft. En aan de andere kant de virtuele het virtuele concept van liefde. Wat je leert in de films en de series en de, en de videoclips, etc. Kijk, voorhuwelijke ervaringen met het andere geslacht. Ook wel aangeduid als buitenechtelijke relaties. Staat ook wel bekend als zina, Dat is gewoon een, een vrede uh, zonde in de islam. Dat is een problematische ervaring. Waarom? Omdat men in zo'n relatie... Zo'n buitenechtelijke, voorhuwelijkse, schoolse relatie. Niet gebonden is aan plichten. Hij hoeft helemaal nergens aan te voldoen. Dus uh, hij hoeft geen lasten te dragen. En hij plukt alleen maar de leuke vruchten van de omgang met het andere geslacht. Zoals de uitjes en de romantische momenten, etc. Dus wat doet zo iemand als het lastig wordt? Of als de irritaties beginnen op te treden? Of als hij of zij het niet meer ziet zitten. Wat doet hij dan? Dan loopt hij weg. Of hij maakt het uit zoals dat in schoolse termen heet. Maar in ieder geval, hij is niet gebonden aan lasten. Hij plukt alleen maar die leuke vruchten. En op het moment dat die vruchten verdorven zijn. Of niet meer genoeg, uh, aantrekkelijk genoeg zijn. Dan neemt hij afstand en gaat hij door naar de volgende boom. Die nog wel nieuwe vruchten kan geven. En omdat hij geen zorgplicht draagt kan hij makkelijk weglopen op het moment dat het moeilijk wordt. Hij leek dus nooit in die relatie... Kijk, die relatie is bij, per definitie verkeerd. Hè? Dus je moet mij niet nu uh, verkeerd begrijpen en denken van... oh, als ik een voorhuwelijkse relatie heb waarin ik wel rechten en plichten heb... dan is het een goed, uh, een goed begin voor het huwelijk. Nee, die relatie is bij voorbaat al verkeerd. Maar op het moment... Uh, maar wat het nog erger maakt, is dat die relatie ook alleen maar gebaseerd is op de voordelen en niet op de nadelen. Dus zo iemand die leert nooit om. of die leert nooit eigenlijk dat een relatie een negatieve kant heeft. Die leert nooit dat de, dat de relatie inhoudt dat je meer lasten moet dragen dan dat je daar voordeel uit kunt halen. Dus op het moment dat hij gaat trouwen, wat gebeurt er dan? dan is zijn verwachtingspatroon gebaseerd op zijn voorhuwelijkse ervaring met het andere geslacht. Dat is dan zijn referentiekader. Dat is het enige wat hij heeft op basis waarvan hij verwachtingen kan hebben van het huwelijk. En hij verwacht dan dat zijn huwelijk net zo'n sprookje wordt... als die ervaring met, met zijn schoolvriendinnetje of wie het ook mogen zijn. En dan, op een gegeven moment, komt er een moment in zijn leven dat hij in de realiteit treedt... en dat hij... Uh, ja, nee, uh, uh, dat huwelijk binnengaat en daarachter komt dat het helemaal geen sprookje is. Eerder een nachtmerrie voor sommigen. Maar wat gebeurt er dan? Dan zakt de moed hem in de schoenen. En sommigen zijn dan ook nog zo leeg dat hij de vrouw de schuld gaat geven. Zeggen ja, van neem maar het is eigenlijk niet de ware Misschien als ik van haar scheid en een nieuwe neem, dat die, dat sprookje wel weer uh, naar boven komt. Dus dat is een, een heel groot probleem, het verwachtingspatroon wat je baseert op je voorhuwelijkse ervaringen... wat dus eigenlijk niks met huwelijk te maken heeft... want dat is een zaak waar je alleen maar de, plukte, de vruchten van plukt... en niet de lasten van draagt. Nou, een andere zaak die dat concept van liefde schaadt... is de invloed van virtuele liefde. Datgene wat wij dus eigenlijk uh, virtuele liefde noemen... wat dus eigenlijk de, de, het beeld is dat de televisie schetst van liefde. En... Dat deel van de televisie, dat eigenlijk puur fictie is. Ik heb niet over dat je een of andere documentaire kijkt over hoe het huwelijk moet zijn of wat dan ook. Nee. Pure fictietelevisie. Dus de films en de series die bedacht zijn door mensen en die daar een, een, een heel mooi en een leuk beeld schetsen over wat liefde nou eigenlijk is. En dat wordt geabsorbeerd door mensen. Als je dat je hele leven doet, je kijkt je hele leven in een hele serie van. Van, ...van dat soort uh, uh, films of series of wat dan ook... ...dan is het noodzakelijkerwijs zo... ...dat dat jouw uh, referentiekader gaat worden... ...op basis waarvan jij dan het concept liefde gaat begrijpen. En bovendien, wat ook misschien hard klinkt... ...maar toch een realiteit is... ...is dat liefde... ...veel te vaak als enige pijler van het huwelijk wordt gepresenteerd. Dus liefde moet en zal alles, een, een alles overheersende rol spelen in het huwelijk. En dat is natuurlijk een onrealistische voorstel, uh, voorstelling van de werkelijkheid. En ik wil de rol van, van, van liefde in het huwelijk niet uh, marginaliseren... ...maar we moeten het ook weer niet overdrijven. Ja, er bestaat ook nog zoiets als zorg voor elkaar in het huwelijk. En als uh, het belang van de kinderen bijvoorbeeld... Dus er kwam een man naar Omar, radhiyallahu anhu, en hij zegt tegen hem, ik wil scheiden. Dus Omar, radhiyallahu anhu, zegt, waarom? En die man zegt, ja, ik hou niet meer van haar. Dus Omar zegt, is er niet zoiets als zorg? Zijn jullie niet elkaars bedekking? Hunna libasun lekum wa entum libasun lahun? Is er niet zoiets als een contract wat je aangaat om voor elkaar te zorgen... ...de vrouw heeft haar taken, de man heeft haar taken... ...en gezamenlijk proberen jullie een steentje bij te dragen aan een stabiele maatschappij... ...door stabiele ja, kinderen op te voeden, et uh, Dit concept van liefde moet niet, zeg maar, het doel van het huwelijk overschaduwen En denken dat alles, altijd alles maar in termen van liefde moet worden uitgedrukt. Oké. Dus dat gemanipuleerde concept van liefde is een obstakel op het pad naar het huwelijk. Waarom? Omdat het valse verwachtingen schept... ...waardoor men bedrogen uitkomt als hij te maken krijgt met de realiteit. En onrealistische verwachtingen... Uh, ...die vinden overigens ook plaats bij mensen die met islam bezig zijn. Hè? Dus de praktiserende moslimbroeders en zusters. Daar vinden ook die... ...onrealistische verwachtingen plaats. En dan, misschien zijn die niet gevormd... ...door de films en de series van Hollywood... ...maar wel door die... ...je kent het wel, van die plaatjes op Facebook... ...met het leuke achtergrond, zonsondergang... ...en een vrouw met een niqab... ...en een man met een baard... ...en ze hebben een Koran in de hand... ...en, en het is allemaal zonneschijn... En dat geeft ook een vertekend beeld, want ik, je kan mij veel vertellen... maar een doorsneed dag van een getrouwd stel, hoe vroom ze ook mogen zijn... ziet er echt niet zo uit. Je mag blij zijn als je, dat, uh, als je echt een, zeg maar een paar keer per maand iets islamitisch kan doen thuis. Maar het schetst een onrealistisch beeld. Ik zeg overigens niet dat je daar niet naar moet streven. Het is heel goed om te streven naar gezamenlijk... Uh, uh, zeg maar, uh, uh, opbouwen van een islamitisch huwelijk, et cetera. Maar laat je niet misleiden door die fotootjes en die beeldjes en die liedjes... en al dat soort zaken die jou een verwachting voorschotelen... die niet stroken met de werkelijkheid. Teef. Er zijn ook heel wat praktische obstakels. Dit was misschien een obstakel die wat geavanceerd uh, is... Wat maar er zijn ook gewoon hele praktische obstakels op het pad naar het huwelijk. Bijvoorbeeld... Het prijskaartje dat aan een huwelijk hangt. En dat prijskaartje, daar staan een aantal dingen op, waarvan sommige noodzakelijk, sommige niet per se hoeven en sommige totaal overbodig zijn. En een van die noodzakelijke dingen, die op zo'n bonnetje staat als je het gaat trouwen, is de bruidschat. Is een noodzakelijk islamitisch gegeven dat dat overhandigd moet worden. Maar de hoogte van de bruidsschat wordt dusdanig overdreven dat het jongeren afschrikt om te trouwen. He? En ik zeg nu, kijk, iemand die het heeft en het kan missen. Deze twee voorwaarden moeten aanwezig zijn, want heel veel mensen denken als je het hebt moet je het geven. Nee, je moet het ook kunnen missen. Iemand die het heeft en het kan missen mag best uh, zijn aanstaande uh, een, een groot uh, geschenk geven. Maar iemand die het niet heeft of het niet kan missen, waarom wordt hij geconfronteerd met dat soort grote uh, uh, bedragen en vaak om de gekste redenen. Want wat je hoort is: men zegt dan van ja, mijn eerste dochter is ook voor zoveel weggegaan, dus ja, ik kan het niet maken om mijn tweede en mijn derde dochter voor minder weg te doen. Alsof je dus een bepaald product zeg maar, uh, verkoopt of zo. En bovendien is deze, dit argument klopt van, van geen kant. Want wie, welke islamitische regel stelt dat je de tweede en de derde en de vierde dochter niet voor minder mag wegdoen dan de eerste dochter. Dat is dus een, een, een zaak die men zelf zeg maar, bedacht heeft. Maar bovendien is het ook een reden, Want we kunnen ook zeggen, ja, wie heeft gezegd dat je je eerste dochter voor zoveel hebt weg moeten doen. Want toen was er nog geen precedent geschapen. Toen was er nog niet iets... Waaraan je zeg maar moest houden. Dus je had toen ook al kunnen kiezen om de eerste dochter voor minder weg te doen. El Mohim, dit is een zaak die uh, ja, die trouwen moeilijker maakt. Waardoor wat, er gebeurt, wat, wat gebeurt er daardoor? Het pad naar haram wordt vergemakkelijk. Want het pad naar halal is nu moeilijker dan het pad naar haram. Terwijl eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Het pad naar halal moet vergemakkelijk worden. En het pad naar haram moet... Daar moeten de obstakels liggen. Maar helaas is het tegenwoordig andersom. En met betrekking tot... Uh, ja, die, die, die, die, die, die, die bereidschat. Iemand vertelt mij het volgende. Hij zegt tegen mij... Ik, was, ik zat aan de onderhandelingstafel... met mijn aanstaande schoonvader. Want zo gaat dat. Het is een soort transactie. Je moet echt uh, ook een, een uh, gewiekste zakenman zijn... om de prijs zo laag mogelijk te krijgen. Dus hij zegt tegen mij... Ik zat aan de onderhandelingstafel... en... De persoon in kwestie vraagt 6000 euro. Wat natuurlijk een absurd bedrag is, hoe die erop komt, weet ik niet. Ik weet niet of je een vrouw kan meten aan bepaalde zaken, zodat je de prijs kunt bepalen. Maar in ieder geval, hij zegt 6000 euro. Dus hij zegt: Ik ga aan het onderhandelen en ik ben in staat om hem te reduceren tot 3000 euro. Dat is een hele goede broeder die ik goed kan onderhandelen. 3000 euro. Dus het contract wordt opgesteld... en hij zegt van oké... Okay, voor het gemak... het was trouwens in Marokko... dus het hebt te maken met andere wisselkoers... hij zegt voor het gemak zetten wij in het contract... 3000, uh, of 3 miljoen frank... Marokkaanse frank... 3 miljoen Marokkaanse frank... komt ongeveer overeen met 3000 euro... min een paar honderdjes. dus dan... maar die persoon zegt van... Ik, het is natuurlijk absurd om in het contract te gaan zetten... 3 miljoen, 200... en dan die hele wisselkoers erbij te halen... dus hij zegt weet je wat... zet voor het gemak 3, 3 miljoen... En dan geef ik je 3000 euro's. waar gewoon euro op staat. Dat heb ik niet bij me, dat geef ik je. Dus deze persoon die schiet gelijk in de stress en die denkt van hij wil, hij wil me het uh, beroven van 200 euro. Dus hij haalt gelijk de wisselkoers erbij. Hij zegt van dat kan niet zo zijn dat jij, we hebben net 3000 euro afgesproken, dus ik ga geen 3 miljoen hier in het contract zetten. Voorbij gaan aan het feit dat dat niet eens de afspraak was, want hij zou om de 3000 gewoon in euro's overhandigen. Maar punt 2 ook. Ja, ...dat er überhaupt gediscussieerd moet gaan worden over 100 euro of 150 euro... ...dat laat al zien dat het voor heel veel vaders een gewoon een verkooptransactie is. Als jij je auto verkoopt ja, dan, dan, en je spreekt iets af... en er wordt, ja, ...dan ga je ook niet meer genoeg nemen met 200 minder. Vraag je ook van, hey, dit is de afspraak, geef me die 200. Dus het wordt echt zeg maar, gezien als een soort verkooptransactie... ...waarbij je echt geen enkele... ...geen enkele misstap kan maken, anders dan gaat de transactie niet door. En overigens vertelt, vertelt hij mij ook dat hij op hetzelfde moment zijn eigen zoon uh, wilde huwen... ...en de tegenpartij van zijn zoon vroeg ook 6.000 euro. Waarop de vader, die dus eerder 6.000 euro van de ander vroeg... ...in woede uitschoot en het zei, je kan het niet maken dat je 6.000 euro van mij vraagt. Dus dat leert ons... Dat dit gewoon een puur zakelijke transactie is. Aan de ene kant maak je winst. Wil je zoveel mogelijk uithalen. Aan de andere kant schaf je iets aan. En dat wil je dan met zo min mogelijk geld doen. En dat is helaas hoe de bruidschat vandaag door de vaders eh, eh, benaderd wordt. En wie zijn daar uiteindelijk het slachtoffer van? Van al die on-islamitische taferelen. Dat zijn de zusters. Die gewoon willen trouwen. En niet moeilijk willen doen over centen en over, eh, over geld. Maar lekker helaas de bemoeizucht... De bemoeizucht van de ouders in deze is een obstakel naar het huwelijk. Terwijl de profeet sallallahu zegt. Als iemand naar jullie komt waarvan jullie tevreden zijn over zijn religie en over zijn, zijn, zijn gedrag. Trouw hem. Geef het hem. Zonder ja, niet moeilijk te doen over al die uh, secundaire niet ter zake doende aspecten van het huwelijk. Okay. Een andere noodzakelijke kostenplaatje... is die van de feestelijkheden. De feestelijkheden, dat weten we allemaal, dat hoort erbij. Ik kan niet zomaar zeggen van nou ik trouw zonder feest. En zelfs de profet, sallallahu "O sallam, zegt... Dus hou een feest, een trouwfeest... al is het door een schaapje te slachten... Yani, al is het door datgene waar, waar jij toe in staat bent. Maar het is natuurlijk algemeen bekend... dat die feestelijkheden buitenproportioneel worden overdreven. En het probleem is dat, dat veel van die onderdelen van dat feest enorm veel geld kosten... maar niks bijdragen aan de gezelligheid of de gemoedelijkheid op zo'n dag. Ja, het probleem is niet zozeer dat het uitgegeven wordt en dat het gedaan wordt... maar dat het gedaan wordt om de enkele reden dat degene die het doet... bang is om gezien te worden als een gierige aard of als een zwerver... Yani in, in, in het bijzijn van zijn gast. En op het moment dat dit de gedachte is... dat jij noodgedwongen iets moet doen omdat je bang bent... voor, voor de beschuldigingen en voor de, voor, voor, voor, de, voor, de, voor de roddels die daarna komen... dan zijn we toch echt verkeerd bezig. Kijk, als iemand het doet omdat hij het leuk vindt... en daar echt volledig achter staat, dan denk ik van nou, doe het maar. Maar iemand die dit noodgedwongen moet doen... omdat hij anders bang is voor de roddels die daaruit komen, dat is natuurlijk gewoon echt te zot voor woorden. Dus wat doet zo iemand? Hij werkt zichzelf in de schulden. Of hij wacht met trouwen totdat hij een uh, berggeld heeft uh, gespaard. Om dat feest dan te houden wat iedereen toch de volgende dag al vergeten is... en wat toch geen bal aan is omdat, je omdat er... Waarom? Er wordt op een kunstmatige manier geprobeerd om gezelligheid te creëren. Ja, je kent dat wel van... Uh, je zit daar en je kijkt naar een of andere band met dronken lappen... die eerst een fles whisky moeten wegschieten voordat ze een fatsoenlijke gitaar kunnen spelen. Ja, en het sluit, meestal is de, de, de sfeer ook echt alsof je die gekocht hebt, die sfeer. Weet je, wel? je hebt echt gewoon betaald voor die sfeer. En dat is natuurlijk nooit, uh, komt de gezelligheid in ieder geval van zo'n feest niet ten goede. En we hebben trouwens hier gisteren een, een feest gehad, ik weet niet wie erbij waren. ...zonder toeters en bellen... ...en het was echt berengezellig, gezellig, kan ik je vertellen. Dus zo kan het ook. En het probleem is van dit allemaal... ...dat wanneer mensen dit massaal gaan doen... ...dus zelfs de mensen die het eigenlijk niet willen... ...maar zich daar toch verplicht toe voelen... ...omdat ze anders bang zijn voor de verwijten die ze van mensen krijgen... ...wanneer mensen dit massaal gaan doen... ...dan wordt er een soort norm gesteld... ...over hoe een feest eigenlijk zou moeten zijn. Dus dan wordt er eigenlijk gecommuniceerd naar iedereen die niet getrouwd is... van dit is de norm, zo hoort het. En als je dit niet kan, dan moet je even wachten met trouw. Dus een twintiger die net afgestudeerd is... en nog geen cent te makken heeft, misschien net een baan heeft... en nog niet heel veel heeft kunnen sparen... die ziet dat allemaal en die moet dan wachten met zijn bruiloft... omdat hij niet kan voldoen aan die norm... die gesteld is door al die mensen die bang waren... dat ze verweten werden, dat ze gierig aard zijn. Dus, en het probleem is om tegen de stroom in te gaan moet je wel een hele sterke persoonlijkheid hebben. En je moet dan in staat zijn om tegen de mensen te kunnen zeggen... je kan de pot op, ik doe het op mijn manier. Dat, dat vereist toch wel een sterke persoonlijkheid dat je tegen de stroom invaart. En bovendien dan nog moet je zorgen dat je een soortgelijke vrouw vindt... die ook zo'n persoonlijkheid heeft. Want meestal zijn het ook de vrouwen die dit soort uh, trammeland veroorzaken. Wat aan de ene kant natuurlijk wel een beetje begrijpelijk is... Want ze staat eindelijk een keer in de middelpunt van de belangstelling. Dus ze wil natuurlijk zo groot mogelijk uitpakken... en haar vriendinnen laten zien dat het allemaal geweldig kan. Maar overdrijf daar niet in. Je kunt ook een economisch gedachte oploslaten en zeggen... alles wat mijn, wat, wij, wat mijn man bespaart op het huwelijksfeest... is straks na het huwelijk, en dat is gewoon een dag later. Hè, dat is al het huwelijk. Een dag later is dat mijn spaargeld. Hè. Zo kun je ook denken. Maar ja... Helaas zijn niet heel veel mensen economisch ingesteld. Waren ze dat wel, ja, dan hadden ze heel veel geld bespaard... en waren ze een stuk uh, ja, niet, uh, rijker af uh, een dag later. Tuy. Er zijn natuurlijk meer praktische obstakels op het pad naar het huwelijk. Geef even aan wanneer ik moet stoppen, want ik, heb, uh, ik weet niet uh, wanneer ik moet stoppen. Um, maar, als ik die, maar die ga ik natuurlijk niet allemaal opnoemen... Als ik dat zou doen, dan zou ik jullie ook niks, niks nieuws vertellen. Want in principe is het duidelijk. Je weet het, je ziet het om je heen. Dus je weet wat al die obstakels zijn. En zoals het belangrijk is om te spreken over de obstakels naar het huwelijk toe... ...is het minstens zo belangrijk om te spreken over de uitdagingen van het huwelijk zelf. Want wat mij betreft moet ons beeld over het huwelijk worden aangepast. Er heerst een heel kinderachtig beeld... ...over het huwelijk dat zich beperkt... ...tot het huwelijksfeest en alle trammeland daaromheen. En dat zie je ook bij mensen die aanstaande zijn... Die, die, ...die gaan trouwen, waar maken ze zich zorgen om? Het draait allemaal om die ene dag... ...om dat, dat feest en de aanloop daar naartoe... ...en daar wordt alle energie en geld aan verspild. Dus het, het, het beeld wat men heeft over het huwelijk... ...is heel prematuur, helemaal ja, niet, uh, beperkt tot die ene feestdag. En wat wij zouden moeten doen de aandacht moet verschuiven van de aanloop naar het huwelijk. En het huwelijksfeest naar het huwelijk zelf. Die aandacht moeten wij gaan, gaan verplaatsen. In, in onze gesprekken onderling, of in de lezingen die we geven... of in welke vorm van educatie die wij ook hebben. Dus ons beeld over dat huwelijk moet gehackdefineerd worden. Geherdefineerd. Er moeten nieuwe definities aan gegeven worden. Kijk, broeders en zusters die in het huwelijksbootje instappen... die moeten zich realiseren... Dus als je wilt dat dat beeld gaat veranderen, dan moet je een bepaalde gedachte aannemen voor het huwelijk. Je moet je gaan realiseren dat je met dat huwelijk begint aan de oprichting van een van de belangrijkste instituten in de samenleving. Namelijk het gezin. En dat gezin is het allerbelangrijkste, de hoeksteen van de samenleving wordt het genoemd. Het allerbelangrijkste aspect van, van de samenleving. Waarom? Want dat gezin is de basis van ontwikkeling. Waarom? Omdat de ontwikkeling van ieder mens begint in het gezin. De, welke ontwikkeling je het ook over hebt. De geestelijke ontwikkeling, de emotionele, de intellectuele ontwikkeling. Al die ontwikkeling van de mens begint altijd in het gezin. En als dat gezin niet stabiel is vanaf dag 1. En als er aan, aan dat gezin, aan dat hoofd van het gezin geen capabele leider staat die in staat is om dat gezin fatsoenlijk te leiden... dan uh, uh, leidt dat tot, tot, tot instabiele gezinnen. En instabiele gezinnen waar kinderen in opgroeien... leidt tot de, de opvoeding van instabiele kinderen. En instabiele kinderen die vormen de samenleving wat leidt tot instabiele samenleving. En daarom is het heel erg zichtbaar in de periode... en in, de, in, in dit deel van de wereld waarin wij leven... waarin dat gezin dus niet meer... ...als belangrijkste instituut beschouwd wordt. Daarom is het zichtbaar hoe die instabiliteit ja, niet tot stand kan komen. Bijvoorbeeld, als je, je leest heel vaak in de kranten... ...voor ons zijn dat hele normale berichten. Maar wanneer we dat in deze context zouden plaatsen... ...dan komen we erachter wat het nut en het belang is van, van een stabiel huwelijk... ...en van een stabiel gezin. Wanneer je leest over mensen die hele vreemde dingen doen. Kijk, we weten dat moordenaars vermoorden, dieven die stelen... maar mensen, die mensen vermoorden zonder aanleiding. Wat ook nog een klein beetje te begrijpen is. Vervolgens diegene in stukken snijden, koken en opeten... of de baby's op, begraven in de tuinen of stoppen in een magnetron. Dat soort vreemde zaken. Waar komt dat vandaan? Dat zijn geen gewone handelingen. Dat komt omdat deze kinderen, als je zou gaan zoeken naar de aard, naar de, uh, uh, zeg maar naar de redenen waarom zij in staat zijn om dit soort vreemde dingen te doen, dan is dat meestal omdat ze opgegroeid zijn in een instabiel gezin. Gezin waarbij geen. Natuurlijke rolverdeling bestaat tussen man en een vrouw. Een gezin waarbij de verantwoordelijkheden niet genomen worden. of een gezin waarvan het in eerste instantie niet eens de bedoeling was dat het een gezin zou worden. maar omdat men zijn natuurlijke of zijn biologische behoeften niet in bedwang kon houden. werd het noodgedwongen een gezin. Ja, niet dat soort gezin. dat is de omgeving waaruit dit soort zieke geesten kunnen ontstaan. Dus dat leert ons. En dat is niet iets wat ik zeg, maar elke wetenschappelijke uh, yani onderzoek... wat je over dit onderwerp zou lezen, zou tot dezelfde conclusie komen... dat al dat soort zieke figuren zijn begonnen op te groeien in een instabiel gezin. Dus je ziet dat hier in de periode en in, de, uh, in het werelddeel waarin wij leven... Dat, dat dat soort gezinnen wijd verspreid zijn. Dus yani, dat is het belang... ...van een stabiel gezin. Wat zijn de uitdagingen die in de weg staan... ...om zo'n stabiel gezin en zo'n duurzaam gezin tot stand te brengen? Ik, als ik nog in de komende minuten die ik heb... ...een van de grootste uitdagingen mag benoemen... ...die tegenwoordig heel erg zichtbaar is... ...en waarvan steeds vaker ook afstand gedaan wordt... ...dan is dat wel de traditionele rolverdeling... ...tussen de man en de vrouw. ...een van de grootste uitdagingen... ...waardoor we niet meer in staat zijn om stabiele gezinnen tot stand te brengen. Dus de natuurlijke rolverdeling. En met de natuurlijke rolverdeling... ...bedoel ik dat het een rolverdeling is die aansluit bij de... ...psychische en de biologische gesteldheid van zowel de man als de vrouw. Dus het is niet een rolverdeling die we zelf hebben bedacht. Van nou, de vrouw, daar maken we dit van, de man, daar maken we dit van. Nee, het is een rolverdeling die, die zeg maar, gecommuniceerd is door degene die de mens gemaakt heeft... en het best weet wat aansluit bij de psychologische en biologische gesteldheid... van zowel de man als de vrouw. Dus, bijvoorbeeld... het is een algemeen feit dat de vrouw meer geduld heeft met kinderen dan een man. En dus is dat een taak... Ja, het opvoeden van de kinderen en het verzorgen van de kinderen... die hoofdzakelijk voor rekening van de vrouw komt. En... Waarom? De vrouw is daar beter voor uitgerust dan de man. Dat hebben wij mannen niet bedacht. Dat heeft Allah zo bepaald. Dus die taken moet je niet gaan omdraaien. Je moet niet de uh, man een taak geven waarvoor hij eigenlijk niet gemaakt is, en de vrouw een taak geven waarvoor zij eigenlijk niet gemaakt is. En dat geldt ook voor de man. Hij is bijvoorbeeld beter uitgerust met fysieke uh, karaktereigenschappen, waardoor hij beter in staat is om wat te doen om het werk het huis te doen. Dat is een rolverdeling die ligt opgesloten in onze biologische gesteldheid. Daar moet je niet aan gaan morrelen, want dat is de natuur. Als je de natuur gaat veranderen, krijg je hele vreemde dingen. En dus dat is een rolverdeling die aansluit bij hoe Allah azawajal ons heeft gemaakt. En op het moment dat we die gaan veranderen, gaan we sjoemelen met de natuur. En dat heeft hele slechte en erge consequenties. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen overlapping plaats kan vinden tussen die rolverdeling. Dus het is niet zo dat de man niet wat taakjes van de vrouw kan doen... en dat de vrouw niet wat taakjes van de man kan overnemen. Overlapping is best mogelijk en ook gewenst zelfs. Maar het wil niet zeggen dat wij het takenpakket van de vrouw volledig toe moeten kennen aan de man... en het takenpakket van de man toekennen aan de vrouw. En daar sluit ik mee, uit, euh, mee af. Een van de zaken die hierbij hoort, hè, bij de rolverdeling en die heel controversieel is vandaag de dag, is, wat? is het concept van gehoorzaamheid. En zodra wij gehoorzaamheid horen, denken we gelijk aan een soort van slaaf- en meesterrelatie... Uh, uh, waarbij de een bevelen uitdeelt en de ander altijd de bevelen gehoorzaam. Kijk, wat wij moeten weten is dat er in het moslimgezin een natuurlijke of een duidelijke hiërarchie bestaat. Dat betekent er is een duidelijke leider en er zijn duidelijke volgelingen. De man is de leider en dient gehoorzaam te worden. En de vrouw is gehoorzaam aan haar man. En de rest van het gezin is gehoorzaam aan de ouders. Dat is een hiërarchie die is heel duidelijk ook gecommuniceerd in de Koran. En de praktijk bewijst ook dat wanneer die hiërarchie wordt gerespecteerd... dat dat de meest gelukkige huwelijken tot stand brengt. En ik zei natuurlijk al dat... ...het een controversieel onderwerp is. Want als je het vandaag de dag hebt over vrouwen die mannen moeten gehoorzamen... ...krijgen we gelijk de feministen op onze dak. En helaas is het niet een zaak die beperkt is tot niet moslims. Want ook heel veel van de zusters zijn geïnfecteerd... ...door die valse feministische opvattingen over de zelfredzaamheid... ...en de zelfstandigheid van de vrouw. Maar voordat wij die discussie aangaan met de zusters... voordat we bekogeld worden met allerlei mitsen en maren... en Hadith en ayat en dit en khadija's... Dus voordat we die discussie gaan voeren... zeggen wij eerst... wat bedoelen wij nu eigenlijk met gehoorzaamheid? Want als wij zomaar met termen gaan gooien... dan kan iedereen ervan maken wat hij wil. Maar wij zeggen... we definiëren wat wij bedoelen met gehoorzaamheid. Namelijk... Zal ik een voorbeeld geven. Elk bedrijf of beweging of instituut waar iets gerund moet worden... en dat is het gezin in feite ook, een instituut waar je iets moet runnen. Elk zo'n bedrijf of beweging of instituut heeft een leider nodig... die aan het hoofd staat van dat instituut. En de taak van die leider, wat is de taak van die leider? Het is niet zijn taak om aan de lopende band bevelen uit te delen. He? En zonder overleg zijn wil aan iedereen op te leggen. Dat is niet de taak van de leider, want zo wordt het wel door het feministische gedachten goed ervaren. Maar waarom hebben we zo'n leider? We hebben zo'n leider omdat het uh, nodig is in geval dat er bijvoorbeeld oneenigheid is. Stel je voor, de vrouw wil linksaf en de man wil rechtsaf. Wat gaan we dan doen? Praten, we komen er niet uit. We kunnen het niet allebei tegelijk doen kan niet en links en rechts op hetzelfde moment. Misschien dat je kunt afspreken... nou, we gaan nu links af bij het volgende kruispunt, ga je rechts af. Maar als de oneenigheid van dusdanig aard is dat het op dat moment moet plaatsvinden... wat hebben we dan nodig? We hebben iemand nodig die op dat soort momenten de knopen kan doorhakken. Je gaat ook niet met je vrouw in de auto zitten en allebei aan het stuur zitten. Kan niet. Eindig je in de berg. En dat geldt ook voor gezinnen wanneer er twee handen aan dat stuur zitten in het gezin... ja, dan eindigt zo'n gezin ook in de bergen. Dat kun je natuurlijk uh, zelf ook invullen. Dus wat we moeten doen... is of de man gaat aan het stuur... of de vrouw gaat aan het stuur. We kunnen niet allebei aan dat stuur zitten. Nou, dit geconstateerd hebbende... dat er niet twee mensen aan het stuur kunnen draaien. Dit geconstateerd hebbende... wie is er dan het meest geschikt om het gezin te leiden? Ja, ik zeg dit als man, maar ja, het antwoord is ook de man. En dat is nogmaals niet iets wat ik zelf heb bedacht. Maar Allah azawajal heeft bepaald dat de hiërarchie van het gezin op een dusdanige manier uh, vormgegeven moet worden. En als wij het hebben over de man als leider van het gezin. Dan bedoelen wij dat, dat leiderschap, het is ook onderdeel van leiderschap om rekening te houden met de wensen van degene over wie hij gezag heeft. Dat is natuurlijk onderdeel van een goede leider zijn. En dat hij ze de ruimte geeft om die wensen kenbaar te maken. Dus niet dat het een dictator is die bij voorbaat alle wensen van zijn gezinsleden... de grond indrukt en zegt van nee, wat ik zeg is wet. Nee, je moet ook de ruimte bieden aan de gezinsleden... om hun wensen überhaupt kenbaar te maken. En vervolgens moet een goed leider ook zijn best doen om die wensen in vervulling te laten gaan... natuurlijk wel als het islamitisch verantwoord is. Dus dat is wat wij bedoelen met gehoorzaamheid... en dat is wat we bedoelen met leiderschap. Een goed leider heeft ook oor naar de wensen... van degene over wie hij leiderschap uitoefent. Ik denk dat ik het hierbij laat... want het is bijna gebedstijd... بسم الله وفيكم وجزاكم الله خيراً وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلي